De bestuursvoorzitter van de islamitische school Ibn Ghaldun wil graag verder. Dat zei hij na een bijeenkomst met ouders van leerlingen van de Rotterdamse school. Ibn Galdun kreeg vanmiddag te horen dat de school per 1 november geen geld meer krijgt van de overheid. En dat betekent dat de school moet sluiten. De bestuursvoorzitter wil met een interim bestuur en onder een andere naam verder. En hij hoopt dat het ministerie dan wel geld wil geven.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 Het weer in de loop van de nacht neemt de buiigheid af. De temperatuur daalt tot zo'n 10 graden. Morgen vallen er nog buien, eerst vooral bij zee... later ook weer in het binnenland, maar er is ook af en toe zon. En dat wordt een graad of 17. Tot zover het NOS-journaal. En er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Delft staat tussen Zoeterwoude Dorp... en Leidsendam 4 kilometer file door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Mieke van der Weij. Thomas Bach is tot voorzitter gekozen van de IOC. Het is wel even wennen, een Bach. Die naam associeer ik toch met koralen en cantates. Maar misschien kan deze Bach iets doen aan die Olympische hymne. Een onbeduidend werk van een onbekende Griekse 19e-eeuwse componist. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Uiteraard aandacht voor de diplomatieke ontwikkelingen rond Syrië. Wie heeft nu eigenlijk wat gewonnen? Ik vraag dat zometeen onder andere aan Jaap de Hoopscheffer, oud-secretaris-generaal van de NAVO. En uiteraard ook aan onze correspondenten. In Den Haag zijn ze druk bezig met het pensioenakkoord. Drie miljard moet er bezuinigd worden. Maar gaat dat ook gebeuren? Daar zitten nog heel wat haken en ogen aan. En Pieter van Ost liep daar vijf jaar, bijna vijf jaar rond in Den Haag. En er schreef een boek over wat hij de permanente wurggreep van pers en politiek noemt. En de titel van het boek is Wij begrijpen elkaar uitstekend. En meer dan vijftig jaar geleden kwam de VN-baas Dag Hammersholt bij een vliegtuigcrash om het leven. Was het wel een ongeluk? En die vraag is opnieuw actueel geworden. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 10 september. Als we deze diplomatieke efforts kunnen en een kunnen komen... dat de internationale gemeenschap een vervoerbaar en mechanisme... om deze chemische in Syrië te doen, dan ben ik voor en zo is de onafwensbare aanval op Syrië toch ineens weer mijlenver weg. President Assad zou een overdracht van alle chemische wapens aan de VN accepteren. Verschillende landen, waaronder de Fransen, vinden dat je die uitgestoken hand moet aanvaarden. Maar il faut prendre la perche qui est tendue. Maar il faut pas dans un piège. Frankrijk bereidde een resolutie voor die ze in stemming wilde brengen in de Veiligheidsraad. Maar de Russen trappen meteen op de rem. De vergadering is afgelast. Minister van Buitenlandse Zaken Kerry had van tevoren al gewaarschuwd tegen vertragingstactieken. We're waiting for that proposal, but we're not waiting for long. Is Obama de regie kwijt, vragen criticusters zich hardop af. Nee, zegt Obama, dat gedreig met wapengekletter... van de afgelopen weken had wel degelijk zin. The norm the use of chemical weapons. De camera's mogen zich verplaatst hebben naar vergaderzalen. De burgeroorlog in Syrië gaat onverminderd door. De Olympische Spelen die ooit in het oude Griekenland werden ingesteld om oorlog te voorkomen, staan voortaan onder leiding van Thomas Bach. Hij werd na twee stemrondes gekozen als nieuwe voorzitter van het IOC. I have the honor and the pleasure to announce that the ninth president of the International Olympic Committee is Thomas Bach. Ook Camille Eurlings is geïnstalleerd als IOC-lid. Hij tempert meteen de verwachtingen... dat hij de Olympische Spelen wel even naar Nederland gaat halen. Op dit moment is de situatie in Nederland heel helder. Het kabinet heeft gezegd... wij doen het niet vanwege de economische crisis. Ja, en wie weet, in de toekomst, wie weet wat gebeurt. De problemen op de Iben Galdoen school in Rotterdam... waar voor de zomer eindexamens werden gestolen, zijn te groot. Daarom stopt staatssecretaris Dekker met de bijdrage aan de school... waardoor die uiteindelijk de deuren moet sluiten. Er zijn natuurlijk scholen in Nederland die particulier bekostigd zijn... waar ouders heel veel geld betalen om naar school te mogen. Maar ik denk dat dat voor deze school niet de reële optie is. En dat betekent dat per november meer dan 600 leerlingen op straat staan. En die zijn daar niet blij mee. Als ik op deze school ben gekomen, ik vind het een goede school. De kinderen zijn aardig, iedereen is aardig. Leraar, goede leraren. Niet goed. Forrest Thomas rocked the boat niet meer. Hij is in een ziekenhuis in Tilburg op 60-jarige leeftijd overleden. Forrest scoorde in 1983 een wereldhit met een cover van dat nummer. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Freddy van Tijn, de krant van morgen. De Volkskrant buigt zich alvast over de vraag... hoe je zo'n arsenaal aan chemische wapens eigenlijk vernietigt. Makkelijkst is begraven, in zee gooien of in een diepe kuil verbranden. Maar dat mag allemaal niet van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Dus moeten er straks veilige fabrieken in Syrië komen om de wapens te verbranden. En die moeten daarna weer worden afgebroken en ontsmet. De Rabo heeft alle 150.000 houders van certificaten een brief gestuurd. Daarin waarschuwt de bank dat het goed is dat certificaathouders niet meer dan 20% van hun totale vermogen in de Rabo-aandelen investeren. En de koers ligt niet vast, maar is afhankelijk van vraag en aanbod, citeert het FD. Twee kankerpatiënten met een vergelijkbare type tu tumor krijgen hetzelfde medicijn. Maar bij de een slaat de behandeling veel beter aan dan bij de ander. Dat komt doordat een van hen nog andere medicijnen gebruikt. Of doordat de een de antikankerpils morgens neemt en de ander s'avonds. Het is zelfs mogelijk dat het groot verschil maakt dat de een elke dag een greepvoet eet en de ander niet. Artsen moeten daar veel meer rekening mee houden, zegt een oncoloog van het Rotterdamse Erasmus MC. En de Volkskrant schrijft erover. En nog meer, medisch. Metro schrijft dat koffie het risico op baarmoederkanker kan verlagen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereldkankeronderzoekfonds. En dat is mogelijk baanbrekend, stelt het fonds. Scholen gaan waarschijnlijk niet in beroep tegen de uitspraak van de rechter dat resultaten van de CITO-toets openbaar mogen worden gemaakt. Daardoor zullen de scores van alle basisscholen eind deze week publiek zijn, schrijft het Nederlands Dagblad. Staatssecretaris Dekker wilde dat in maart al, maar een groep van 120 schoolbesturen stapte naar de rechter om het te voorkomen. Zij vinden dat de scores een vertekend beeld geven. De rechter wees hun bezwaar af. Trouw schrijft dat er volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel... een apart wetsartikel moet komen dat klanten strafbaar stelt... als ze gebruik maken van een prostituee die gedwongen aan het werk is. Ook willen ze snelle invoering van een uniform landelijk prostitutiebeleid. Voor het eerst is in Europa een man van een baby bevallen. De Berlijnse vader was tot voor kort een vrouw... totdat ze een hormoonbehandeling onderging. De bewaarmoeder en de eierstokken zijn nog wel intact... Volgens de wet kunnen Duitse burgers sinds 2011 al van geslacht veranderen als ze een hormoonbehandeling ondergaan. De vader wil het kind alleen opvoeden en daar is veel discussie over in Duitsland, schrijft de Telegraaf. Onder de kop, wie laat straks de trein rijden, laat trouw een leraar elektrotechniek alarm slaan. Er voltrekt zich een ramp in de elektrotechniek. Als we zo doorgaan, stort de hele sector in, zegt hij. Jongeren kiezen nauwelijks nog voor elektrotechniek. Terwijl ze gegarandeerd een goed betaalde baan kunnen krijgen. Binnen tien jaar gaat een kwart van de elektrotechnici met pensioen. En binnenkort komen op verschillende plekken in Amsterdam street chargers. Daar kan je met zonne-energie je mobiele telefoon opladen. Spits schrijft dat een bedrijf ze wil plaatsen op drukke plekken... zoals het Centraal Station en het Vondelpark. En als ze succesvol zijn, komen er meer. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Hey, okay. Never Dies. Ja, yeah. het is misschien toepasselijk. Het nummer van Hoover van ik, een groep uit België. En dan heb ik het over het volgende onderwerp. Een militaire aanval door Amerika op Syrië lijkt een stuk verder weg. Nu het Syrische regime haar chemische wapens zou willen inleveren. Nadat minister Kerry gisteren zei dat Assad onder een militaire aanval... uit zou kunnen komen door die wapens op te geven... kreeg de zaak een hele nieuwe wending. Maar wie heeft hier nu wat gewonnen? Dat ga ik zo voorleggen aan oud-NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer... En ook aan correspondent Sander van Hoorn in Libanon. Maar ik ga eerst naar correspondent Wessel de Jong in Washington. Goedenavond, Wessel. Hoi, oh, Wessel. Ja, vanavond zou de VN-veiligheidsraad bij elkaar komen... om te praten over de situatie. Maar die is afgelast. Waarom? En dat gaat allemaal heel snel inderdaad. Nou, ik denk omdat de meningen te ver uit elkaar liggen. Hè? De Fransen wilden een artikel 7-resolutie voorleggen. Nou, die voorziet erin dat de Veiligheidsraad met geweld de veiligheidsbeleid kan handhaven. Ja, dan heb je Poetin, die wil eigenlijk pas praten als de Amerikanen eerst het mes van tafel halen. Dus überhaupt niet meer praten over een aanval. Ja, je begrijpt, daar zit nogal wat ruimte, wat licht uh, zit daar allemaal tussen. Dus vandaar dat uh, Kerry en Lavrov, de twee ministers van Buitenlandse Zaken... We hebben nu afgesproken dat ze elkaar eerst maar eens donderdag in Geneve gaan ontmoeten om te kijken of ze eruit komen. Dus dat wordt nu eigenlijk het eerste komende spannende moment wat er aan ziet te komen. Ja, en Amerika wil door gewapend optreden niet uit te sluiten, misschien druk op de ketel houden. Nou, dat sowieso, dat in ieder geval. Kijk, dat hele vredesvoorstel wat er nu is, he, voor de Amerikanen is dat dé bevestiging dat die militaire druk heeft gewerkt. He. Want dit is de uh -huh. eerste keer, zoals veel mensen hier zeggen, dat de Russen en de Syriërs nu eindelijk eens een keertje iets serieus ondernemen. Tenminste, dat, dat moet dan nog maar blijken. Dus die druk die gaat er zeker niet af, ook omdat het cynisme hier in Washington is heel erg grote is. Zoals de leider van de Republikeinen in het huis van de afgevaardigden zegt, ja, uh, ik heb er eigenlijk niet zoveel vertrouwen in. Zij die gewoon vanwege de spelers, de Russen en de Syriërs, die hebben tot nog toe, hebben ze iedere oplossing gedwarsboond, hebben nooit ergens aan meegedaan. En die zouden dan nou nu opeens hun leven beteren. Hij gelooft er geen snaars van. Hm. Uh. Die toespraak van Obama die aangekondigd is, gaat die nog wel door trouwens? Ja, ja die, gaat, die, gaat, die gaat nog gewoon door. Ik denk dat hij in dat verhaal vanavond het verband dus gaat leggen... tussen dat vredesinitiatief en het Amerikaanse dreigement. En dan zal hij zeggen, zie je wel, het heeft al mm -hmm. gewerkt. Dus hij wil toch nog dat, dat, dat die goedkeuring voor die aanval... die wil hij gewoon op zak hebben. Maar ja, je kunt je inderdaad wel wat vragen stellen bij de timing... of die nu wel zo goed is, inderdaad. Hè? Omdat hij nu ook zelf vraagt om uitstel voor zo'n aanval... Ja, en dat is een beetje mijn eigen persoonlijke punt. Hij is gisteravond ongeveer zo'n beetje permanent op alle zenders geweest. Ja, wat valt er nog toe te voegen zo'n beetje? Ik denk dat mensen er een beetje moe van worden. Ik denk dat hij een, een ZEP-momentje creëert vanavond, <laughs> straks hier. Nou ja, je had niet de indruk dat hij er heel veel zin in had in die aanval. Dus er zijn ook mensen die zeggen, hij komt met de schrik vrij... Ja, dat zeg jij nou, hè? geen zin in. Hè? Dat is een beetje het, nee? het algemene, makkelijke verhaal hier. Hè? Het verhaal van de reluctant warrior. Ja. Hè? De strijder die, die er eigenlijk geen zin in heeft. Maar Obama kan best vechten hoor. Kijk maar wat hij met die drones allemaal doet in Pakistan en in Jemen. Kijk maar naar de liquidatie van Osama Bin Laden. Hij is natuurlijk inderdaad niet zo trigger happy als Bush. Hè? Dat, was, ja. dat, is dat is natuurlijk wel zeker. Maar hij weet wel degelijk raad met geweld. Het is vooral Obama nu een hele coole berekenende politicus. Vandaar dat hij nu op ja, dat uitstel hem eigenlijk niet slecht uitkomt. Uh, buitenlands heeft hij niet veel steun en in het congres natuurlijk ook niet. Dus vandaar dat die vertraging hem best welkom is. Ja, en uh, wordt het gezichtsverlies of is dat eigenlijk van ondergeschikt belang? Nee, dat is zeker. De Amerikanen kijken natuurlijk altijd heel ver vooruit. Er wordt altijd veel harder geschaakt in de politiek nog dan, dan bij ons. Ik denk dat het nog een beetje vroeg is om te praten over een mislukking in Syrië voor, voor Obama. Het kan natuurlijk op alle mogelijke manieren fout lopen. Op manieren die wij hier nog niet kunnen bedenken. Als je kijkt naar alle onverwachte wendingen die we natuurlijk nu afgelopen dagen gezien hebben. Maar als het echt fout gaat, dan is dat een, een flinke smet op zijn tweede termijn. Dan krijgt hij veel problemen met nog allerlei andere belangrijke voorstellen. Die hij die erdoor die er wil krijgen. En de kritiek nu is al heel erg fors. Hè. Er wordt toch gezegd dat hij veel te veel improviseert. Hè. Die spontane stap naar het congres om daar goedkeuring te vragen. Daar was niet over nagedacht. Ja, nu dat vredesvoorstel met die Russen en die Syriërs. Daarvan zeggen toch ook veel congresleden. Ja, daar zijn ze zo'n beetje ingestruikeld. Dus de waardering voor zijn buitenlands beleid nu op dit moment is uh, nadert al een dieptepunt. Ja, ik heb ook aan de telefoon uh, Jaap de Hoop Scheffer. Voormalig secretaris-generaal van de NAVO. Goedenavond. Goedenavond.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 Ja, u mag het zeggen. Was het een slip of the tong van Kerry? Uh, ja, het is, het is nieuws van gisteren alweer. Hè? Uh, als ik zijn uh, lichaamstaal uh, bekijk, en ik heb het fragment nu ook maal uh, gezien dan uh, denk ik niet dat dit nou helemaal zijn tekst was die, die hij uh, zou uitspreken. Nou, het leek ook uh, of hij even aarzelde, hè? <laughs> ja, precies. En, en uh, hij zei ook aan het einde... maar dit is volstrekt onmogelijk uh, wat ik hier zeg, dat doet hij niet. En een paar uur daarna verscheen Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken. En die kwam met het, uh, met het bekende voorstel... Uh, wat ook zijn absurdistische trekker heeft over... omdat de Syriërs altijd hebben ontkend dat ze chemische wapens hadden. En nu komen ze opeens uh, via Lavrov met het verhaal... van wij zijn bereid onze chemische wapens zonder internationaal toezicht te stellen. Dus uh, het is een dossier van, van verrassingen, uh, maar ook een dossier van grote warrigheid. Ja, maar een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... die zoiets overkomt in zo'n heikele kwestie? Ja, het, het, het, het, het interessante is dat, uh, of het nou een slip op de tang was of niet... Uh, het heeft in ieder geval de president uit de wind gezet. Omdat die afstevende uh, op een, een groot probleem in zijn congres... Het uh, uitstel nu van de, van de militaire aanval... Van, op basis van het voorstel over die chemische wapens wat nu is gedaan, ik noem dat alles geen vredesvoorstel... want het heeft niets met vrede in Syrië te maken. De kogels vliegen daar even hard rond als het afgelopen jaar... Uh, met 100.000 doden plus. Dus het is helemaal geen vredesvoorstel. Maar Obama is in ieder geval, dat merkt hij ook in zijn interviews... afgelopen nacht, uh, heeft hij respijt gekregen, tijd gekregen... omdat die, die stemming in Senaat en Huis niet zal plaatsvinden en nu het duw- en trekwerk zich verplaatst, zoals uw correspondent al zei, naar de Veiligheidsraad, waar nog een enorm debat zal ontstaan, omdat de Franse, Amerikanen, Britten en anderen een hele stevige resolutie willen en Russen natuurlijk niet. Vindt u dat eigenlijk een goede wending?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 Dan heb je Iran nodig, zeg ik met nadruk, belangrijk voor een oplossing voor het conflict in Syrië. Dan heb je Saudi-Arabië nodig als hoeder van de Soenitische moslims. Met andere woorden, wat al eerder geprobeerd is, maar mislukt is, een conferentie in Geneve, en dat kan, die kan best worden voorafgegaan door zeer vertrouwelijk overleg tussen de hoofdrolspelers, is, is de enige manier waarop je dit kunt oplossen. Je kunt dit niet oplossen op het slagveld, dat is uitgesloten, dan hebben wij elkaar aan de telefoon, volgend jaar, en er zijn er 200.000 doden. Het is een opening rond de chemische wapens, maar het is een helse klus... om dat te doen in een land waar de kogels je permanent om de oren vliegen. Dus het is allemaal reuze voorzichtig. Het risico van de dode mus is levensgroot. Maar desalniettemin, iedere stro moet worden gegrepen, dus ook deze. Ja, maar het lijkt wel dat Rusland nu aan de bal is en dat Obama hem kwijt is. Ja, ik, ik, ik moet u eerlijk zeggen, ik, ik vind dat altijd, altijd niet zulke vreselijk interessante analyses in de Veiligheidsraad... waar de discussie zich nu naartoe heeft verplaatst. En terecht, want daar hoort hij ook. Er uh, zitten vijf permanente leden. Uh, daar kan ook meneer Cameron, uh, de Britse premier, kan daar weer zo'n rol spelen na zijn zepert in, in het lagerhuis twee weken geleden. En daar kunnen Amerikanen, Russen, Chinezen Fransen hun rol spelen. Met andere woorden, daar zijn ze allemaal aan de bal. Uh, die resolutie die nu voor ligt Dat ontwerp uh, geeft, uh, zoals we al constateerden, uh, enorm uh, gedoe en een enorm getouwtrek. Uh, nou, laten Kerry en Lavrov eerst maar eens kijken of ze inderdaad uh, over zo'n tekst overeenstemming kunnen bereiken. Maar het is, het is een halve zwaaluw hoor, uh, dit hele verhaal. Maar het is beter dan niets. Ik ga even naar Sander van Hoorn. Dag Sander, je zit in Libanon. Ja, ja uh, je hebt het uh, gehoord allemaal. Uh, het regime van Assad, kan die nog sterker hier uit, uh, uitkomen uit deze hele ja, nieuwe ontwikkelingen? Nou, ik heb vandaag met wat mensen gesproken in Damascus die dicht tegen de regering aan zitten. En het leedvermaak was er wel degelijk. Maar het is natuurlijk toch met een randje, hè? want het leedvermaak is, is overduidelijk. Ze hebben het idee dat Obama gered is nu door de Russen. Uh, gered is, nou ja, zoals zowel Wessel als meneer de Hoop Scheffer al zeiden... van een uh, moeilijke tijd in het congres. Dus dat wordt wel degelijk gezien. Wordt ook gezien dat Amerika uh, er niet in slaagt om een vuist te maken. Maar die vuist, daar zijn ze natuurlijk wel al een tijd zich op aan het voorbereiden. En dat gebeurt door het uh, verstrooien van troepen... door het verplaatsen van troepen, door uh, het voor een deel ondergronds leven. En dat is een manier van afwachten die, en dat hoor je ook van alle kanten... de Syriërs die achter de regering staan... In de koude kleren gaan zitten. Dus als er leedvermaak is, dan is het wel met een zwart randje. Ja, maar het diplomatieke succes over die chemische wapens, die dreigt het conflict te overschaduwen. Want zoals uh, meneer De Hoop Schiffer ook zei: van ja, de oorlog gaat daar gewoon door. De oorlog gaat er gewoon door. En uh, kijk, stel dat dit allemaal lukt, dat die wapens uh, van de tafel gaan. Stel dat als de oppositie ze heeft, dat die ze ook een jaar lang niet gebruikt. Dan heeft meneer De hoop natuurlijk helemaal gelijk. Dan kunnen we onszelf over uh, een jaar op de borst kloppen dat er geen chemische wapens zijn gebruikt. En inmiddels zijn er meer dan 200.000 doden gevallen in Syrië. En dat is natuurlijk wel belangrijk om uh, te bedenken... dat dit geen enkele uh, uitzicht biedt op een oplossing van het conflict op het moment dat uh, Syrië, zou het zo zijn, akkoord gaat met uh, die regelingen... en ze uitvoert en die chemische wapens uh, onder controle komen... of vernietigd worden, dan gaat die oorlog intussen gewoon door. Daar verandert helemaal niets aan. Ja, dus Assad die ko koopt wel tijd ook op deze manier... Ja, en dat is iets wat de cynici natuurlijk zeggen... en waar in het verleden ook wel uh, aanleiding voor is geweest. Kijk, uh, elke stap die in Syrië gezet wordt, die kost tijd. En die heeft bijvoorbeeld geleid tot twee mislukte... Uh, waarnemersmissies, die missies die moesten toezien op een staak te turen... wat er nooit geweest is. Nou ja, het praten over zo'n missie... het praten over hoe die missie te werk zal gaan... over het mandaat van de missie, uh, stemmen in de Veiligheidsraad... het kost altijd tijd en dat is tijd die uh, intussen gebruikt wordt... om die oorlog uh, voor te zetten. En dat is natuurlijk iets wat beide kanten doen... maar op dit moment is toch wel de analyse... dat de regering er iets sterker voor staat... En de regering kan natuurlijk ook die chemische wapens... die ze uh, nu voor het eerst lijken toe te geven, te hebben. Ja, veel mensen maar veel mensen hopen natuurlijk toch dat dit een keerpunt is in het conflict. Nee, dat is het dus niet. Want uh, de militair analisten... maar misschien dat meneer de Hoopscheffer daar veel meer zicht op heeft dan ik... die zijn het erover eens dat chemische wapens in dit conflict... eigenlijk vrij zinloze wapens zijn. Ze zijn heel beperkt inzetbaar, zeker in een stedelijke omgeving. Nou, dat hebben we gezien in uh, het oosten van Damascus. Daar lijken toch vooral burgers om het leven gekomen te zijn. Dus hij kan die wapens missen. Uh, hij is daar niet voor afhankelijk. Het is dus niet alsof hij gevraagd wordt op dit moment om zijn luchtmacht over te dragen of onder internationaal toezicht te zeggen. Dat zou echt een verschil maken. Oké, okay, nog even naar de Wessel de Jong in Washington. Wessel, de drempel voor Obama om een tweede keer over ingrijpen te beginnen, die lijkt me wel een stuk hoger geworden. Kijk, dat debat is nu op een hoogtepunt hier in Washington. Als op een gegeven moment die meningen vastliggen, liggen, dan, dan, dan zijn die gevormd. En om dan nog weer die representatives, die politici hier, die congresleden... om die dan nog weer een keer van gedachten te doen veranderen... Eh, dat ze dus een tweede keer er mogelijk anders over denken... ik zie het niet gebeuren. Nee. En de Jaap de Hoop Scheffer, eh, staat die internationale diplomatie zometeen weer aan de zijlijn? Ik, ik hoop het niet, want internationale diplomatie betekent eh, niet praten met je vrienden. Die hoef je niet te overtuigen praten met je vijanden. En daar is dus meneer Assad voor nodig om een politieke oplossing te vinden. Daar is Iran voor nodig, uh, die andere landen die ik noemde. Dus uh, laten we ons zeker concentreren op de chemische wapens, maar het is maar een klein deel van het geheel. De oplossing zal nooit een militaire zijn. De oplossing moet een politieke zijn. En ik hoop van ganse harte dat men zich dat realiseert in de meest relevante landen. Oké. Okay. Hartelijk uh, dank voor uw bijdrage, meneer De Hoopscheffer. En ook Sander van Hoorn en wisseldeal. En Perky zit met uh, Hitchhike. De pensioenplannen van het kabinet. Uiteindelijk moeten die 3 miljard aan bezuinigingen op gaan leveren. Maar zo simpel is het nog niet. Zo bleek vandaag ook weer in Politiek Den Haag. Verslaggever Marcel Bril. Goedenavond. Hallo. Ja, wat heeft de dag van vandaag opgeleverd? Er nog geen pensioendeal tussen de coalitie en de oppositie in de Eerste Kamer. De nee. Senaat heeft er wel even over uh, gesproken over het onderwerp. Maar uh, die vergadering was erg procedureel. Afgesproken is dat de Eerste Kamerleden nog meer vragen gaan stellen... dat het kabinet nog meer antwoorden moet gaan geven. En dat ze er op 8 oktober dan daadwerkelijk inhoudelijk over gaan debatteren. Wat je vandaag wel proeft in de politieke wandelgangen... want daar wordt heel erg veel gesproken over dat pensioenplan... dat was uh, de verschil in toon tussen de oppositie en de coalitie... De oppositiepartij CDA, die heel erg belangrijk is... voor een meerderheid in de Eerste Kamer, die zegt... dit plan dat steunen we absoluut niet. Althans, vooralsnog niet. Dan moeten we wel een heleboel veranderen, willen we ja zeggen. En dan de coalitie, die grijpt het woordje vooralsnog aan... om optimistisch te blijven. We hebben er alle vertrouwen in, zeggen ze, dat we een meerderheid krijgen. Want vooralsnog niet instemmen, dat is wat anders dan nooit instemmen. Dus daar putten VVD en de PvdA dan weer hun hoop uit. En hoe reëel is die hoop... Ja, het zal een hele kluif zijn uh, voordat die plannen er daadwerkelijk... en die bezuinigingen dus doorkomen in de Eerste Kamer. Als je luistert naar de bezwaren van partijen als CDA en D66... die zijn nogal stevig. Ze vinden dat de jongere generatie de dupe wordt. Want, zo zeggen ze, die groep gaat later minder pensioen krijgen. En omdat er minder gespaard gaat worden uh, tijdens de jaren dat je werkt... levert dat dus minder pensioen op. Verder geloven zij helemaal niks van dat de premies die we betalen... voor het pensioen uh, omlaag zullen gaan, waardoor je als werkende nu meer geld te besteden krijgt. Dus het mindere sparen wordt niet gecompenseerd door nu meer geld in de portemonnee. En dat is wel wat het kabinet voorspelt. Nou, dat zijn zo een paar bezwaren, ingewikkelde bezwaren, want het is een heel ingewikkeld plan, uh, maar ook nog eens bezwaren die niet makkelijk weg te nemen zijn. Het zijn geen punten of comma's of zo, maar fundamentele verschillen. En ja, dat uh, is, is, een, is een punt van zorg, toch wel voor het kabinet. CDA-leider Buma zei vandaag nog, ja, als niet aan al onze eisen ze voldaan worden, dan gaan ze maar naar een ander. Dat kan natuurlijk altijd, maar die staan ook niet te springen. Dus de boer wordt flink onder druk gezet door de oppositiepartijen, dat is ook wel logisch, want dat is gewoon hun baan, dat hoort ook bij het spel. Maar één ding is wel, helder wil het kabinet de plannen doorkrijgen, dan moet er wel heel veel veranderen. En gaan ze dat doen, die plannen aanpassen? Ze hebben er wel heel wat voor over om eruit te komen, reken daar maar op. En dus zal er uiteindelijk heus de bereidheid zijn om te bewegen... zoals het dan heet hier in Den Haag. Uh, daar wordt ook zeker wel over nagedacht hoe dat zou gaan kunnen. En dat is ook de kenmerk, he, wel van deze coalitie bereid zijn... om plannen uiteindelijk aan te passen. Je zag het vanavond ook nog weer bij het nieuws over de chronisch zieken en gehandicapten... dat die er minder op achteruit gaan dan in de kabinetsplannen stond. Dus bewegen willen ze wel, maar toch speelt er in het geval van de pensioenen... meer mee dan die bereidheid van de coalitie... Want over de hoogte van pensioenpremies, ja, daar gaat het kabinet helemaal niet over. Dat is iets uh, tussen werkgevers en werknemers. En die zeggen, ja, het verlagen van de premies, dat gaan we niet doen. Want we hebben nu al weinig geld in kas. Kortom, wat de oplossing kan worden, dat is nog niet zo makkelijk. Het ei van Columbus is uh, dus nog niet gevonden, zo lijkt het. Nee, uh, werkgevers en werknemers, hè, sociale partners, uh, zoals je ze ook kunt noemen. Uh, ja, daarmee heeft het kabinet eerder dit jaar een sociaal akkoord gesloten. Ja. Speelt dat nog een rol in de hele discussie? over dat pensioenplan? Ja, dat, dat speelt zeker een rol en dat maakt het allemaal nog gecompliceerder. Stel dat het kabinet daadwerkelijk bereid is om die oorspronkelijke plannen... dus aan te gaan passen, zodat de oppositie ermee kan leven. Maar ja, dat, dat kan de sociale partners kan het zijn dat die het er helemaal niet mee eens zijn. En wat betekent dat dan voor het sociaal akkoord? Werkgevers aan Wientjes hinten er zonder al op als die plannen niet doorgaan aangaande het pensioen... of als er te veel aan gemorreld wordt aan het pensioenplan. Ja, dan sneuvelt wat hem betreft het hele akkoord. En dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling uh, van het uh, kabinet. Dus VVD en PvdA dreigen zo klem te komen zitten... tussen de afspraken die gemaakt zijn in dat sociale akkoord... en de politieke werkelijkheid in de Eerste Kamer. En dat is geen gemakkelijke uitgangspositie. En daarom ben ik ook wel erg benieuwd... Uh, of en zo ja, hoe het kabinet er dan uit gaat komen. En wij met jou. Dankjewel, Marcel Bril. En uh, ik blijf nog even in Den Haag. Jij een primeur... Ik in de krant. Dat is kortweg de relatie tussen politici in Den Haag en journalisten. Opgetekend uit het nieuwe boek van Pieter van Os. Getiteld Wij begrijpen elkaar uitstekend. Hij was bijna vijf jaar lang politiek redacteur voor de NRC in Den Haag. Goedenavond, Pieter. Hallo. Ja, die verstrengeling is een wurggreep, zeg je. De permanente wurggreep ja. van pers en politiek. Uh, was dat een verrassing? Wist je dat nog nee. niet voor je de Jaagse Haagse baantje kreeg? Goeie vraag, helder vraag. Nee, ik, uh, want inderdaad, het is niet ontzettend schokkend... wat we nu uh, samen over het boek uh, hebben gezegd. Hè? Uh, jij, uh, ik in de primeur, jij in de krant. Um, dat maar, het viel mij wel op dat die, die wurggreep die is niet zo gezellig. En ik had gedacht dat het daar heel klef was in Den Haag. Dat hadden mensen mij verteld. Mm -hmm. he, um, ik, was, uh, ik zag er ook een beetje tegenop. Ik dacht, we moeten ik de hele tijd klef doen met die politici. Maar dat is helemaal niet echt zo. Want kijk, die politici die zijn bang... inderdaad dat ze, uh, ze niet in de krant komen... maar ook heel erg bang dat jij ze afmaakt. He, dat je in één bijzin zo'n vrij onbekende politicus... voor altijd neerzet als iemand die het eigenlijk niet kan. Of uh, he, die onbetrouwbaar is enzovoort. Dus... Uh, zij zijn bang voor jou, dus heel gezellig is het niet. En ik ben vrij bang dat zij hun primeur niet aan mij geven, maar aan die journalist iets verderop. En er zijn heel veel journalisten in Den Haag. Dus dat is een vrij reële angst. Ja. He, uh, ze hoeven niet met, uh, aan mij hun primeur te geven. Dat nou, moet goed. ik voor elkaar zien te krijgen. En dat heb je duidelijk willen maken in dat boek. Dat heb ik onder andere duidelijk willen maken. Maar het is eigenlijk dat ik wil zeggen... dat zit dan uh, misschien niet in die ondertitel... de permanente wurgheb van pers en politiek... maar wel in Wij begrijpen elkaar uitstekend... de, de titel van het boek... Uh -huh. is dat wij journalisten... Um, eerlijk moeten zijn... over het feit dat wij de politiek krijgen... die wij willen. He, dus uh, als wij journalisten clowns willen... dan krijgen we clowns. He, als wij mannen uh, willen die stamelend vertellen... over hoe het gaat met de zorgkosten... Dan krijgen we politici die stamelijk praten over de zorgkosten. Het liefst willen mensen die niet stamelijk praten... en toch over zorgkosten praten, maar dat is even een andere keuze. Ik bedoel meer te zeggen dat onze macht daarin heel groot is. Ja, noem eens een uh, voorbeeld... Ja, nou, de, in het boek geef ik het voorbeeld van Henk Bleker en uh, Tovik Dibi. Van ja. verschillende politieke partijen. Dat je, dat me, daar gaat het me niet om. Maar beide wisten heel goed hoe ze ons moesten bedienen. Wij waren dol op ze. Um, Tovik Dibi, ik, ik, was al heel, ik zag hem voor het eerst praten. Ik dacht, oh, die wil ik interviewen. En dat was ook altijd, als je Tovik Dibi interviewt, is het ook altijd geweldig. Hè? Want die geeft uh, kort quotes als je dat wil. Die geeft een lang persoonlijk verhaal met zijn broer op de bank ergens in Amsterdam-West. die doet precies wat wij willen. Goed, een ander probleem is dat dat niet zo heel lang duurde. Dat een vrij Korte termijn, strategie was. En dat kiezers of leden van zijn partij... hen duidelijk niet wilden. Hè? Toen ze zelf ook dachten dat ze waren zoveel in het nieuws waren. Dat ze waren al bijna de leider van een partij in hun hoofd. Ja, hebben ze hem geloost He? En dat is, geldt ook voor Henk Bleker. Dat geldt ook voor Henk Bleker, precies. Uh, het, maar het gaat me er vooral om dat... Uh, een voorbeeld, een concreet voorbeeld is nu klasse, omdat uh, de, journalisten zo, de politici zoals ze nu zijn... zijn voor een groot deel de creatie van ons. Van ons journalisten. En wij weten ook graag wat mensen willen lezen... En dat weten die politici ook. Dus die weten ook, ik zit goed als die journalist een profiel van mij wil schrijven. Als hij een portret van mij wil schrijven. Of als hij met mij op pad wil. Of, uh, ja. Als je begrijp ik bedoel, het is dus een soort mechanisme eigenlijk. Ja, maar is het erg? Is het erg? Nee, het is wel erg. Nee, het is niet erg. Het is zoals het werkt. He? The, the ways of the world, zeg maar. Kijkt uh, uh, Jan met de pet uh, anders ter politici en politiek aan daardoor? Nee, wat ik wel... Uh, nee, ik vind, het, uh, dat, ik vind het niet erg dat het gebeurt. Ik vind het wel vervelend en slecht, ook voor de democratie... als wij journalisten daar niet eerlijk over zijn. He, zodat we ook zelf een beetje uh, in oogschouw nemen... dat wij ook verantwoordelijkheden hebben. We hebben macht en dus ook verantwoordelijkheid. He, en uh, we doen vaak... Uh, alsof wij geen verantwoordelijkheid dragen... dat we slechts als muur uh, on the wall... Uh, fly on the wall, Engelse uitdrukking... Uh, zien wat er gebeurt en dat registreren. Terwijl zeker in de politiek is dat niet waar. Wij kiezen wie we in de krant zetten. Dus dat is eigenlijk niet echt eerlijk? Dat is niet eerlijk, precies. En, en ook niet goed voor een democratie... in zin dat het is altijd belangrijk is in een democratie... dat je ziet waar de macht ligt... want dan kan je daar ook controle uitoefenen. Ja. En, uh, een Britse premier heeft een keer gezegd... journalisten gedragen zich als die hebben het voorrecht van de hoer... He, van de prostituee. He, dus wel macht, geen verantwoordelijkheid. En ja, daar zit wel wat in. En wat zegt jouw boek over de politicus? Is dat een idealist of een, een, een machtsverlusteling? Nou, hij, het viel mij op dat hij veel vaker idealistisch is... dan ik had gehoord voordat ik daar kwam. He, dus uh, ik had begrepen, uh, en ik heb ook politologie gestudeerd... dus niet zo dat ik helemaal uit de grot kwam, zeg maar. <lacht> ik had gelezen dat uh, die politici allemaal de hele dag bezig waren met macht. Met de vraag, wie ligt er boven? Hoe krijg ik dat baantje dat hij heeft? He, um, of hoe kom ik in de krant? Hoe kom ik... Maar veel van die dingen als hoe kom ik in de krant... hoe uh, krijg ik dat en dat baantje, is om invloed uit te oefenen. En veel van die mensen willen ook wel degelijk invloed uit te oefenen... omdat ze gewoon iets willen met de samenleving. He, en uh, dat had ik niet zo vaak gehoord. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Waarom heb ik daar zo'n verwrongen beeld van? Zou ik nou dat zou wel eens kunnen komen door onszelf, door onze journalisten? Wij journalisten. Het viel me op dat mijn journalisten waren veel meer geïnteresseerd in macht veel meer, vaker veel geïnteresseerder in macht dan de politici met wie ik sprak. Dus wij vroegen naar die macht. Wij willen altijd weten uh, wie er boven ligt. Hè? Wij willen weten hoe de strijd in de, om de baantjes in de fractie gaat. Zelf zijn ze soms behoorlijk geïnteresseerd in hoe bijvoorbeeld het gaat met de wet... die al een tijdje in de maak is, uh, die iets moet doen aan de stijgende zorgkosten. Om er iets te noemen. Ja. Hè? Of het, uh, enzovoort. Maar goed, je bent er zelf natuurlijk ook vijf jaar onderdeel van, uh, van geweest. Ja. Um, ja. En uh, dat was natuurlijk ook wel lastig. Want ik ben nou, ik bedoel, ik ga niet, hier, ik ga niet de Heilige van de Democratie zijn. Nee, maar daar schrijf je zelf ook over in het boek. Ja. Je zat daar bij uh, Pauw en Witteman ja. voorspellingen te doen. Die je, waar je later dan weer de, je excuus voor aanbood. Je was onderdeel van dit hele ja. gedoe. Ja, ja, ik, ja, ik wilde natuurlijk ook graag... Ik was, zeker in het begin dat ik ook graag scoren. Hè, we dat noemen. Dus ik wilde mm -hmm. primeurs hebben. Ja, hoe krijg je primeurs? Niet niet door een beetje dit soort bespiegelingen op te hangen. Hè. Dan moet je toch ook even hard je best doen. Hè. En uh, contacten leggen. En zorgen dat een politicus jou vertrouwt. Of, uh, of hem iets beloven. Hè. Of uh, het spel meespelen. Mm -hmm. hè. En uh, dat heb ik natuurlijk absoluut gedaan. En in mijn boek probeer ik dat spel uit te leggen. En ja. probeer ik ook wel eerlijk te zijn over mijn eigen rol. Nou ja. Maar goed, zo uh, so, so gaat het. Want jij ik wil dan ook weer publiciteit voor dit boek. We nemen dit gesprek ja. nu op, omdat jij zometeen ja. weer Pauw Witteman zit. Terwijl je eigenlijk eerst met ons had afgesproken. Ja, ik ja. Ja, bedoel... Nou, dat staat een beetje los van de politiek, denk ik. Dit is nou, gewoon pure koopmansgeest. Ja, maar ik goed, wil heel graag het boek. Ik hoop dat, maar dat ik is dan ook zo'n afspraak. Zo, hè? Zo van, ik, ja. ik, ik kom en jij krijgt dat. Het is ook een beetje handjeklap, hè? Nou, maar ik kan er zo weinig voor teruggeven. De politie kunnen nog iets teruggeven. Ja, ik, ik ben maar, heel blij dat ik hier mag praten. Ja, ja dat begrijp ik. Nog maar eerst wilde Paul Witteman je niet hebben. En pas nadat de Reuring was ontstaan over je stuk. over salonpopulisten. wilde ze het toch weer hebben. En, ah, ja, dat toch? Ja, dat is interessant. Dat, ik, ik weet niet precies wat de overweging mensen van Paul en Witterman. Maar ik zal toegeven: het is natuurlijk zo voor ons journalisten, voor mijzelf ook. Dat als er een mooi verhaal is waarin er winnaars en verliezers zijn. en mensen boos op elkaar, vooral dat laatste. Ja. Woede is altijd goed voor uh, een verhaal. En uh, zomaar een politicoloog die opschrijft uh, wat hij zo'n beetje gezien heeft in Den Haag... dat klinkt minder aantrekkelijk voor journalisten. Ja, dat, dat, dat zie ik zelf ook. Maar al. op het moment dat er dan inderdaad uh, reuring ontstaat... dan is het opeens wel weer interessant. Dat is toch iets wat je ook beschrijft in je boek? Ja. Dat, uh, ik, ik wil overigens niet zeggen dat, daar, dat ik daarom ben uitgenodigd. Dat weet ik oprecht niet. Ze ja. hebben me niet verteld waarom. Maar het is waar ja. wat je zegt. Wij ook bij... Uh, ik vind het erg interessant, politici klagen vaak... dat ze met hun mooie plan niet in de krant komen. Hm. En dan zeg ik wel eens, zorg dat er conflict over ontstaat. Precies. En zeg iets dat niet kan. Goed, dus, zeg iets waar iemand anders boos over wordt, want dan willen wij wel. En dat is dus gebeurd met jouw stuk over het salonpopulisten. Want dat is ja. een gedeelte uit je boek, dat is in de krant verschenen. En ja. daar heb je bijvoorbeeld een aantal mensen uh, de, de, de, de maat genomen... onder ja. wie Mark Chavan, die ja. slaat vandaag weer terug. Ja, nou ja, en zo heb, ja, ja toch? Ja, die staat nog terug. Ja, want ja, wat, zijn, wat, wat zijn het volgens jou salonpopulisten? Wat bedoel je daarmee? Nou, dat is heel simpel te zeggen. Het refereert natuurlijk dat woord salonsocialist. Mm -hmm. Ik ben zelf opgegroeid uh, in een, hui, een salonsocialistisch huis. Ik heb niks tegen salonsocialisten. Maar salonpopulisten, dat is wat ingewikkelder. Dat is meer, je bent chirurg, uh, advocaat, uh, notaris. Het gaat je heel goed. Uh, je hebt veel te danken aan deze samenleving. Maar het enige wat je uh, doet als het op politiek aankomt, is zaneken. He, dus, uh, ze zijn dom, die Kamerleden. Ze, hebben te, ze stellen te veel Kamervragen. Ze debatteren over onnozele onderwerpen. Ze zijn alleen bezig met macht. He, en geen enkel engagement tonen met een standpunt. He, dus iets vinden. Maar alleen maar zeggen: het is hol, leeg en dom daar in Den Haag. En dat lijkt heel veel wat ik van PVV-stemmers hoorde. En, dat, en dat, dat vond ik natuurlijk wel fascinerend. He, dat mijn eigen vrienden eigenlijk datzelfde anti-Haagse sentiment hebben. Want ik moet toegeven: die vrienden, die notarissen, chirurgen, advocaten, die, die spreek ik op mijn verjaarsfeestjes en zo. Mm -hmm. Maar het was toch niet eh, verwonderlijk... dat je daar weer een, een reactie op zou krijgen, natuurlijk? Nee, uh, je, daar wil je ook naar vragen. En daar zal ik eerlijk over zijn. Tuurlijk, ik ben niet gek. En uh, ik mocht iets voorpubliceren in de krant. Dan dacht ik, nou, dan moet ik natuurlijk... dat polemische hoofdstuk nemen. Ik vind het ook laf als ik zeg... Alleen maar chirurgen, advocaten. Dan moet ik ook man en paard noemen. Ja. En ik weet van een paar columnisten dat ze hier een handje van hebben. Dus ik ben eens even in een stukken gaan kijken. En, ze, en eentje daarvan voelt zich heel erg aangesproken. Hij zegt van niet, maar hij heeft dus vandaag geschreven dat, uh, ja. Uh, nou ja, dat het allemaal niks is wat ik wil. Ja, maak ze ervan. Goed. Hey, uh, vond je het eigenlijk ook wel uh, interessant daar. Ben je blij dat je nu uh, weg bent? Want je bent er nu, uh, je, je zit nu weer in de cultuur weer. Ja, eigenlijk vond ik het met de week interessanter worden. Oh. Maar ik begreep ook met... Ja, ik vond de eerste maanden had ik het wel zwaar in Den Haag. Misschien ook omdat ik het nog niet zo goed het spel kende... en niet wist wat ik moest doen. En, uh, maar op het laatst vond ik het geweldig. Alleen uh, toen had ik al lang besloten dat voor mijn huwelijk, <gazien> gezin... en uh, de andere aspecten van het leven dan alleen je werk... Uh, ja. het zou zijn als ik snel weg zou gaan. Ja. ja. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel Pieter. Dankjewel. Ja. Dag. Tot kort. Jungle Drum van Emiliana Torini. Op 17 september 1961 kwam toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties... Dag Hammerschult om het leven bij een vliegtuigcrash in Congo. Was het een ongeluk? Groot vraagteken. Of was het een aanslag? En wie zat daar dan achter? Meer dan 50 jaar later is het nog altijd een mysterie. En een comité van internationale juristen heeft nu bekeken... of er mogelijkheden zijn om een nieuw onderzoek... naar die dood van Hammerschult te openen. En een van hen is Wilhelmina Thomassen, oud-rechter... bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en bij de Hoge Raad. Goedenavond. Mevrouw Thomas. Hè? Goedenavond. Ja, laten we nog eens even teruggaan naar die septembermaand. meer dan 50 jaar geleden. De leden, staten der Verenigde Naties. in New York bijeen voor de 16e zitting van de Assemblée. rouwen om de dood van secretaris-generaal Hammerschult. die op 14 april 1953. de noord truc opvolgde. als hoogste ambtenaar van de volkerenorganisatie. De wereld heeft in Dag Hammerschult een man verloren. die in deze tijd onmisbaar was. President Kennedy verklaarde diep geschokt te zijn over zijn ontijdige dood. Ik weet dat ik voor alle van mijn vallige Amerikanen spreek. Ik spreek onze diepe sensatie van schok en in de ontijdige dood van de secretaris-generaal van de Verenigde Nations, Mr. Dag Hammerschult. Ja, dat was president Kennedy. Kunt u nog even schetsen wat wij zeker weten over de dood van Hammerschult? Wat we zeker weten is uh, dat uh, Hammerskult in een vliegtuig zat... Uh, op weg naar uh, vredesonderhandelingen met Chombe, die toen uh, uh, de leider was van Katanga. Uh, Katanga was een deel van de Congo... wat zich had afgescheiden van de rest van de Congo... op het moment dat de Congo onafhankelijk werd. En uh, hij zat in dat vliegtuig om, uh, om uh, te proberen tot vrede te komen, want er waren uh, gewapende conflicten in het land... tussen de Verenigde Naties en de uh, mensen in Katanga. En hij is uh, bij die missie, of tenminste toen hij erheen vloog... is hij neergestort met uh, alle mensen die daarin zaten, is hij uh, omgekomen. Op één na, hè? Op één na zijn, uh, zijn uh, beveiliger, Sergeant Julian, die is... Uh, over, die heeft blijven leven, zei dat hij uh, na een aantal dagen in het ziekenhuis is overleden aan zijn brandwonden. Ja. Maar hij was de enige inderdaad die, die er nog levend uh, uit is gekomen. Er is altijd uh, getwijfeld aan de versie het uh, is een ongeluk. Toch? Ja, ja klopt. Er is altijd gedacht van het is beschoten vanuit de lucht, vanaf de grond. Ja. Dat... O, ooggetuigen die zeggen dat het al in de lucht explodeerde. Dat was, waar is altijd al gedoe omheen? Ja, dat, dat, en dat, dat, dat de drie commissies die uh, het onderzoek onderzocht hebben... want dat is natuurlijk gebeurd. Er is eerst een onderzoek geweest van zo'n luchtvaartcomité... wat uh, ongelukken, vliegtuigongelukken onderzocht, onderzoekt. Daarna is er een onderzoek geweest van de Rhodesische regering. En daarna is er ook nog een onderzoek geweest door de Verenigde Naties. En die drie onderzoeken hebben eigenlijk geen uitsluitsel gegeven... wat de oorzaken van het neerstorten is geweest. Of dat een vergissing is geweest van de piloot... of dat dat een aanslag is geweest. En eh, eigenlijk sinds die tijd zijn de verhalen over... Eh, wat er gebeurd zou kunnen zijn, zijn eh, die, ja, die zijn losgekomen. Maar wat ook wel gebeurd is na die tijd... is dat er steeds meer eh, bewijsmateriaal naar voren is gekomen. Wat toen, in de tijd dat die commissie dat onderzoek deden... niet eh, bekend was of wat ze niet eh, hebben gezien... Maar wie had er dan belang bij zijn dood? Nou, het speelde in een tijd dat uh, de Afrikaanse koloniën uh, onafhankelijk werden. En er we waren natuurlijk in Katanga, was een ontzettend rijk land, Kat, of uh, Congo, dat met name dan in Katanga uh, zaten de, de, de rijkdommen van dat land, dus mineralen en, enzovoort. En er waren dus economische belangen. Die, uh, uh, ja, die zich tegen die onafhankelijkheid verzetten. Want men wilde natuurlijk niet dat er uh, onteigend zou worden of dat uh, mijnindustrieën zouden worden genationaliseerd. Daarnaast waren uh, uh, de Verenigde Staten ook wel wat bang dat uh, de, de, een nationalistische leider in de Congo uh, de kant uh, zou kiezen of, of zich zou wenden tot, tot Rusland, zoals midden in de Koude Oorlog toen dat, uh, toen dat plaatsvond. En. Uh, was die Hammerschult dan op de hand van een van beide partijen? Hammerschult was natuurlijk. die vertegenwoordigde de Verenigde Naties. En de Verenigde Naties steunde de onafhankelijkheid. Oké. Okay. Nou goed, dan, dan, dan wordt dat misschien duidelijk. Nou, hebt u voor dit nieuwe onderzoek gekeken. of er op dit moment genoeg materiaal is. waardoor een nieuw onderzoek gerechtvaardigd zou zijn? Ja. En hebt u dat materiaal kunnen vinden? Ja, dat, uh, dat was er ook al voordat de commissie werd ingesteld. En dat uh, onderzoek hebben wij gedaan omdat in 1962 de Verenigde Naties hebben gezegd... Ja, nu is niet is vastgesteld wat de oorzaak is van het, on van het ongeval... willen wij graag geïnformeerd worden over nieuw bewijsmateriaal... wat dat wel zou kunnen ophelderen. Um, wat wij uh, hebben bestudeerd op verzoek van een, van een groep uh, mensen... die ons uh, hebben verzocht dat te doen... Uh, wij hebben al het materiaal wat sinds 1962 is verschenen. En, en een belangrijke uh, bron is, is het boek van Susan Williams. Dat is een historica die heeft het boek geschreven... hoe killed? Duck Hammers killed. En hij heeft daar allerlei getuigen gehoord... die dus inderdaad zeggen dat ze gezien hebben... dat er een tweede vliegtuig was... en dat ze een flits in de lucht hebben gezien... Uh, Allerlei getuigenverklaringen die zij verzameld heeft, die anderen hebben verzameld, die hebben wij grondig bekeken. We hebben zelf ook getuigen gehoord en of gekregen, getuigenverklaringen gekregen van mensen die. Uh, die ook nieuw waren. Maar wat we ook hebben uh, gedaan, is de archieven bekeken. Want het is natuurlijk zo lang geleden... dat er ook allerlei archiefmateriaal is bekend geworden... omdat, die, uh, uh, ja, omdat dat materiaal open, openbaar is gemaakt nou, door het verloop van de tijd. Dus al dat materiaal hebben wij bekeken... om te zien of inderdaad het genoeg was om de VN te, uh, te adviseren... om dat onderzoek te heropenen. En? Nou, wij zijn tot de conclusie gekomen dat dat inderdaad het geval is. Um, we hebben daarbij uh, wel gezegd. We hebben alle theorieën eigenlijk min of meer mm -hmm. besproken. En uh, daarbij gezegd wat, of wij vinden dat er zodanig. Uh, nieuwe feiten zijn. Zoveel bewijsmateriaal dat het zin heeft... dat dat onderzoek op dat punt wordt geopend, heropend. Ja. Uh, maar waar is dan nog informatie uit nodig, nieuwe informatie? Met, met name uit de archieven van de NSA. Dus de National Security Agency. Dus de, geheime, de archieven van de geheime dienst in de Verenigde Staten. Daar heb je ze weer, want dat is toch die dienst... die al onze internetcommunicatie opslaat? Ja, en wij hebben sterke aanwijzingen dat zij destijds ook... Uh, op die bewuste dag en rond die dagen... dat zij hebben uh, gevolgd het radioverkeer wat plaatsvond... tussen het vliegtuig van Hammerskjöld en de radiotoren in Dola... waar hij naartoe zou vliegen. En ook wel tussen uh, uh, ander, of het radioverkeer van anderen... die contact zochten met het vliegtuig of daar in de buurt bezig waren. Ja. We hebben ook getuigenverklaringen bijvoorbeeld... Uh, ge ge bekeken van meneer Souvel, die zelf bij de CIA werkte... en die uh, in Cyprus was gevestigd. Ja. En die uh, een, een, uh, een gesprek heeft gehoord waarbij een man... Uh, een piloot in een vliegtuig zat en zei... En, en, en zei het vliegtuig, de DC-6, is nu vlak onder mij. Het okay. was een DC-6 waar die in zat. En uh, ja, we gaan ja. hem pakken. En ja. dat soort materiaal hebben wij, dat soort verklaringen hebben wij. En de NRC maar, ja. he, heeft ons niet toestemming gegeven... Niet. Om, een aantal van die, van die, uh, om ons daar inlichting over te geven. Niet, die NRC wil die gegevens dus niet vergeven. Ik heb nog heel kort, maar wat denkt u? Gaat er een nieuw, een nieuw onderzoek komen, ja of nee? Um, ik hoop het wel. De, de, de Verenigde Naties heeft al. Het secretariaat heeft al gereageerd. En uh, gezegd. Heel uh, uh, uh, kort, hè? ja. Dus uh, Ban Ki-moon heeft al verklaard. Dat ze ons rapport zeer serieus gaan lezen. En dat natuurlijk de VN de wel buitengewoon geïnteresseerd is in de omstandigheden. In het verhelderen van de omstandigheden waaronder Hammerskult is, is, is, is overleden. Dus ik heb goede hoop dat dat inderdaad gebeurt. Wij ja, hebben ook een ja. heel gefocuste conclusie van open die geheime archieven. Oké, okay. hartelijk dank voor uw bijdrage. Graag gedaan. Ja, Willemina Thomas was dat. Zometeen, dan kunt u nog luisteren naar Guilherme Plach. Zij heeft de gast in Casalouna Remco Hekkert...